Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond een man aangehouden... in verband met de branden op het station van Haarlem. De 41-jarige verdachte werd opgepakt nadat er brand was... in de wachtruimte van het station. De brand werd geblust door de brandweer. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag waren er ook al twee branden op het station. Toen ging het om twee treinen... waar ook flesjes met brandbaar materiaal werd gevonden. Een van de treinen raakte ernstig beschadigd. Of er een verband is tussen alle branden wordt nog onderzocht. De extra beveiliging van het station blijft voorlopig nog van kracht. In Assen is een man om het leven gekomen bij een mishandeling in een speeltuin. Wat daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft vijf verdachten aangehouden. EU-topman Tusk voorziet een lastige G7-top. Hij bestempelt de bijeenkomst als een test voor eenheid en solidariteit. Op de top in het Franse Biarritz wordt gesproken over de brexit... de oplopende spanning rond Iran... de handelsoorlog tussen de VS en China en het klimaat. De Amerikaanse president Trump kwam aan het begin van de middag aan in Frankrijk... en hij gaf meteen een schot voor de boeg. Als Frankrijk zijn plan doorzet om Amerikaanse techbedrijven zwaarder te belasten... wil Trump een hogere belasting heffen op Franse wijnen. En voor het eerst in tien dagen heeft de politie in Hongkong... weer traangas ingezet bij protesten. Dit weekend zijn er tienduizenden betogers op straat... om te demonstreren tegen de Chinese invloed. Ook wordt er geprotesteerd tegen nieuwe surveillance-technieken. De overheid heeft nieuwe lantaarnpalen neergezet met sensoren en camera's. Officieel zijn die om gegevens te verzamelen... over het weer, het verkeer en de luchtkwaliteit. Maar de betogers in Hongkong zeggen dat ze via de palen... met gezichtsherkenning in de gaten worden gehouden. En dan het weer. Het is zonnig en warm met 27 tot 29 graden. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Morgen nog iets warmer met maximaal 31 graden. Ook na het weekeinde blijft het warm, maar de kans op onweer neemt dan wel toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files bij Amsterdam veroorzaken niet meer al te veel vertraging... Op de A9 van Amstelveen naar Diemen nog 5 minuten oponthoud voor knooppunt Holendrecht. Het komt door werkzaamheden. En nog 10 minuten vertraging op de A10, de ring Noord van Amsterdam richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhaven staat nog 2 kilometer file. En op de N205 van Nieuw-Vennep naar Zwanenburg nog 10 minuten oponthoud tussen Hoofddorp en Vijfhuizen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I want you to want me We schrijven het lekker uit zo aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag... met de live-versie van Sheeprick. Hoe kom je daarbij, uh, Albert? Hé, hey, hoe kom jij daarbij, Bart? Ja, Lekkere muziek, man. Ja, toch? We zijn toch alweer 4 uur geweest? Hè? Ja, nee, dan moet het weer, hè? Dan hebben we een uurtje te gaan. I want you to want me. Ja, goed. Eh, wat gaan we doen in derde uur? Luisteraars en kijkers, welkom terug ook bij de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Nou, wat gaan we doen? Over de tweetal praten gaan we natuurlijk even stoppen bij de pits... en wel bij, tijdens Pit Report om kwart over vier...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 van Feel Fury en Galaxy en What Do I Do. Ja, we gaan op naar uh, The Pit Report zo dadelijk. Maar dit is de Gibson Brothers. Hier zijn ze met Non-Stop dance. Met deze non-stop dance. Inderdaad, de dance classic van de Gibson Brothers. De non-stop dance op de zaterdagmiddag bij CFM. Nou, Albert Houst zei het net al. We gaan volgende week naar Spa, naar België. Dat betekent dat de Formule 1 weer gaat beginnen. Nou, eens even kijken of er nieuws te melden valt. CFM, Race Radio, Pit Report.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 De, de singer van Ancella. Ja, het uh, EK Hockey is uh, weer uh, gestart. En de vrouwen, Albert-Jan, die kwamen niet zo goed uit de uh, startblokken... met uh, twee gelijkspelletjes. Maar, maar daar, hoe is het uh, daarmee Maar eigenlijk? daarna een overtuigende overwinning tegen Rusland. 16-0 of zo, Dat hè? Zo ongeveer. Kom ik zo meteen weer op terug. Ja, uh, dit weekend de halve finale... of tenminste laten we zeggen de, de finales en de troostfinales. Uh, het EK Hockey in Antwerpen. Uh, Nederland speelde in de halve finale tegen Spanje.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 Wij bij de Saltwater Radio doen wel ons best om het een klein beetje op te warmen met zonnige zomerse muziek. En het lukte wel degelijk, want we begonnen dit programma met 25 graden buiten. Inmiddels is het 28 graden, dus toch <lacht> 3 graden erbij gekregen. Met Tony Esposito onder meer en Papa Chico. Juist dadelijk komt hij eraan het gedicht van de dag. Jij liet me vallen, maar eerst even ander goed nieuws.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 Ik hoop. Tijdens die uh, informatiebijeenkomst? Ja, ik, ik, ik hoop het, want bedoel, je kan het niet langer uh, achterhouden. Nee, dat is waar. De, uh, de hele organisatie, alles moet erop afgestemd worden, uh, noem maar op. Dus ik denk, ik hoop het, maar dan weten we, dan weten we meer. Nou ja, voor de avond uh, dinsdag kan je aanmelden formule zandvoort.nl En hier is Barry White. Een zware stem baby. opzetten. Only a fool maybe takes things for granted.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 You always have my Unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation Don't work that hard No love I just want some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 Uitgekiend zei hij die woorden dat je meer had verdiend? Jij leert me vallen van meer van het leven, maar zie je daar nu staan? Maak het me boos dat je niet voor me koopt.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 Verkeerd Die Jij liever vallen Zat in de puree Dat het slecht bij begint Daar zat je niet mee Zonder blikken of blozen Zo uitgekiend Zei jij die woorden Dat je meer had verdiend Jij liever vallen van meer van het leven voor mijn koos dacht dat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 Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan Het doet pijn, maar ik hou me in verdwaan Jij krijgt die lacht niet van mijn gezicht Dat zou je willen. Al ben ik van de kaart je bent mijn tranen niet waard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 Van mijn gezicht, maar ik kan jou van binnen. Soms word ik gek van verdriet, van tranen die gun ik jou niet. En zo is de Zandvoortse Radio weer even: sterren.nl. Ja, gezellig hoor. Met als eerste Tina Martin en jij, lieve vallen.